Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Er komen meer agenten en marechaussee op internationale treinen en stations in Europa. Dat hebben ministers uit tien Europese landen besloten... onder wie minister van de Steur van Justitie. Ze nemen deze maatregelen na de vereidelde aanslag op de Thalys. De identiteits- en bagagecontroles in treinen worden opgevoerd... overal waar dat nodig is, zegt de Franse minister Cazeneuve. Meer details gaf hij niet... Wel zei hij dat hij wil dat Europese landen beter samenwerken... op het gebied van inlichtingen en veiligheid in het Schengengebied. Drie uitgedroogde kinderen van vluchtelingen... zijn in Oostenrijk uit een vrachtwagen gered. Ze waren bijna dood, zegt de Oostenrijkse politie. De kinderen zijn met hun ouders naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de truck is opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Er zaten in totaal 26 vluchtelingen in de vrachtwagen. Toen de politie de vrachtwagen aan de kant zette... probeerde de Roemeense chauffeur te vluchten... Eergisteren werd ook al een vrachtwagen met vluchtelingen ontdekt in Oostenrijk. Daarin zaten de lijken van zo'n 70 mensen. In Irak zijn zeker 70 bewoners gearresteerd door betereurgroep IS... toen ze demonstreerden tegen een executie. Dat bevestigen lokale autoriteiten tegen persbureau AP. Een openbare demonstratie in IS-gebied is, is zeldzaam. Maar in de stad Roepa gebeurde het wel... en protesteerden honderden mensen tegen de executie van een ambtenaar. Deze ambtenaar zou een lid van IS hebben gedood. Het is niet bekend waar de arrestanten zijn die bij de demonstratie werden opgepakt. Een zware aanhanger is vanmorgen een woning in Hezen in Brabant binnengereden. Een deel van de voorgevel ligt in puin en de bewoner is gewond geraakt. De trekker reed op een doorgaande weg naar Someren toen de pen losschoot waar de aanhanger aan vast zat. Die boorde zich vervolg vervolgens in het huis. De brandweer zorgde ervoor dat de woning niet nog verder instort.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 Is de zomer van ZFM met nu de Euro Breakdown. Er zo'n zo 1200 radiostations, meer dan 1000 hitlijsten.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 Snelste daler is uh, Major Laser, zes plekken gedaald. En vier nieuwe binnenkomers. Hè? Dat betekent ook weer dat uh, vier mensen de lijst uit zijn. Celine Gomez met uh, Good For You na zeven weken. Little Mix, Black Magic na drie weken uit de lijst. Wis Kalipa is eruit. Uh, samen met Charlie Puth see you again na uh, maar liefst achttien weken. En Kygo en Parson James, Tolden Show na vijftien weken, hebben de lijst uh, ook verlaten.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 Nou, fijn dat je er weer bent. Uh, voor de ondersteuning, weer voor vandaag. Hé, hey, weet jij hoe de top 3 er van vorige week uitzag? Nee, Nou, ik zal nee, even klappen. Dezelfde als die week ervoor. Vorige week uh, was ik er niet. Foutje uh, in mijn planning. Ik had een uh, hele leuke bruiloft. En uh, ik dacht dat die s'middags was. Uiteindelijk was die ochtends. Maar het was zo vroeg en die dag ervoor gewerkt dat ik uh, s'middags maar even mijn uh, ogen heb gesloten.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 20 jaar oud, afkomstig uit de Verenigde Staten... heeft weer een prachtige single uh, te worden gebracht... voor jou thuis te horen, gebracht moet ik zeggen. Elizabeth Roderidge Grant. Zo heet ze in het echt. Die bracht toen in 2011 haar uh, eerste single uit. En die kennen we denk ik allemaal nog wel. Dat was uh, Videogames, een van de grote hits uh, eigenlijk wel van haar. Nou, in de top 40 uh, weet de nummer de 11e plaats te bereiken... en is uh, toen de tijd nog haar uh, enigste hit in uh, Nederland...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 Sometimes.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 Daar is een te bikkel voor. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de mazzel. Daar ben ik echt. Dat ik gewoon echt uh, achterover kan liggen in het zonnetje. Heb je wel zonnebrand bij je?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 Start again.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 Thank you Sigma samen met L.A. Henderson dus Gladderball. Twee weken geleden binnengekomen op de 37ste positie. En uh, even voor de goede orde. Vorige week uh, was er geen uitzending, dus. Uh, ja, heb ik uh, ook eigenlijk, zeg ik heel stiekem, de lijsten niet bijgehouden. Dus ik heb gewoon iedereen beschouwd dat ze vorige week zijn blijven zitten waar ze zaten eigenlijk. Zo moet je het maar even uh, bedenken. Ja. Ik hoop niet dat je het er echt vindt. Ik kan er nog wel even uit gaan zoeken hoe het precies eruit zag, maar. Hè?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 Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr nur noch unten und oben meiner von 100 Millionen ein kleiner Punkt überm Boden ich steh ab Ich steh ab Nichts hält mich am Boden Alles bläst uns auf bin zu lange nicht geflogen wie ein Astonoma Ich seh die Welt von oben Der Rest bläst uns auf Ich hab Zeit und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 Und kein Zurück mehr, nur noch unten und toben meiner von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich schieb ab, nicht set mich am Boden. Alles blass und grau. bin zu lange nicht geflogen wie in der Sonne? Ich seh die Welt von oben. Der Rest war blass im Gau. Ich hab Zeit und wach. Heb ik niet zet me op de Alles glas zungau. Het zo lang niet geklonden. Bijna in de Ik zie die weg van. Ik moet toch genoeg geven dat het een, een stuk vrolijker nummer is als eh uh, andere wegen. Astronaut van Andreas Brane samen met Sidonie uh, weer gekomen We deze week op de 30 e positie in de UR Breakdown hier op zie je Wim's antwoord. Zo direct uh, 27 tot en met uh, nummer 1. Ja, hoe wil je dat gaan doen? Want je hebt nog maar 12 minuten over. Nou ja, sla er een paar over. Zoals je van mijn gewin bent. En om nou te weten welke we nou precies hebben overgeslagen... ben ik altijd zo blij dat uh, Sander er is. Want die kan een uh, mooie resume voor mij gaan geven. En ditmaal van 40 tot en met 30. Nou, nummer 40 hebben we nieuw binnengekomen deze week. Lana Delway met High by the Beach. En dat nummer 39... Oh.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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En uh, nummer 29 slaan we over. Bob Sinclair is dat. Calvin Harris en The Disciples slaan we ook over op 28. En dit 27. David Guetta samen met Nicki Minaj en Evercheck met Hey Mama. 16 weken in de lijst alweer. Yes, I be a woman. Yes, I be a baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be a girl forever your lady. You ain't never got a I'm down for you, baby. Uh, But believe that when you need that, I'll provide you. It. I'll be on deck, keep it in check When you need that, I'ma let you have it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 My God.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 Die winnen op een 21 e plek. Dus uh, Martin Solfik samen met Sam White Plus One. En speciaal voor degene op de paal. Dat je een beetje waar de wereld uh, blijft. Uh, we hebben zo direct even nieuws voor je hierna. Hè. Martin Solveig dus. Tot straks na het nieuws.